10 uur, Jobboots met het NOS-journaal. De spits van Chelsea, DJ Drogba, wordt lid van de Waarheids- en Verzoeningscommissie in zijn vaderland Ivoorkust. President Ouattara heeft de commissie in het leven geroepen na de burgeroorlog. Die volgde op de presidentsverkiezingen in november. Er kwamen toen 3000 mensen om het leven. De waarheidscommissie volgt het voorbeeld van de commissie... die in Zuid-Afrika de partijen probeerde te verzoenen na de apartheid. Er is nog onduidelijk wat voor bevoegdheden de commissie in die voorkust krijgt. In Zuid-Afrika hield de waarheidscommissie hoorzittingen... en verleende amnestie aan mensen die toegaven dat ze iets verkeerds hadden gedaan. Die Ivooriaanse waarheidscommissie begint maandag. Er is niet uitgesloten dat er helemaal geen snelwegschutter bestaat. Dat werd duidelijk tijdens een bezoek van minister Opstelte aan het KLPD... De politie heeft tot nu toe geen enkel metaaldeeltje gevonden in de auto's waarvan een ruit is gesneuveld. De afgelopen drie weken zijn op snelwegen in de regio Rotterdam zeker veertig autoruiten gesneuveld. Er komt nieuw technisch onderzoek naar al die gevallen. Rotterdam moet dit jaar meer bezuinigen dan gedacht. De gemeente had maatregelen genomen om het aantal bijstandsuitkeringen te verminderen, maar dat levert volgens extern accountantsonderzoek 18,5 miljoen minder op dan berekend. De maatregelen werden voor de zomer ingevoerd om het tekort op de bijstandsbegroting te dichten. Volgens de accountants zijn de maatregelen op zich goed, maar ze zullen niet genoeg opleveren. De verantwoordelijke wethouder zoekt nu nieuwe mogelijkheden om te bezuinigen. In de Equa-kwalificatiegroep -kwa van Nederland heeft Finland van Moldavië gewonnen. In Helsinki werd het 4-1 en Hongarije versloeg Zweden met 2-1. De wedstrijd Nederland-San Marino is nog altijd aan de gang. Het weer vanavond helder en vannacht mogelijk mistbanken. Morgen overdag vrij zonnig. Het wordt tussen de 24 en 28 graden. Later in de middag, vooral in het westen, kans op een enkele bui. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar ongeveer 20 kilometer file, allemaal veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar 3 kilometer voorknopend Raasdorp. De andere kant op vanaf Haarlem-Zuid tot Raasdorp ook 3 kilometer. Op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht voorknopend Waterberg 2. De A16 Antwerpen-Breda voorknopend Galder 3 kilometer... Op de A27 van Utrecht naar Gorkum is bij Noorderloos de rechte rijstrook dicht. En dat veroorzaakt ook 2 kilometer file. En tot slot in het zuiden van het land op de A67 van Eindhoven naar Venlo. Tussen de Afrit Helden en Industrieterrein Venlo 4 kilometer. Ik wil dat je goed naar me luistert. Dat is het beste voor iedereen. Want ik weet waar je bent. In Utrecht. Van 21 tot en met 30 september bij het Nederlands Filmfestival. Het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Voor je het weet zit je er middenin. Geniet van speelfilms, premières, documentaires, feesten en talkshows. Kijk op filmfestival.nl Plus geeft meer voordeel, veel meer. Kijk maar naar onze Plus Weekend aanbieding. Biefstuk, pak 500 gram, 1 plus 1 gratis. Plus geeft meer, Frans Weekend. En het weekend begint bij Plus al op vrijdag. Mmm, lekker. Ik ben gek op biefstuk. Het gaat uh, goed met Robin Haarzen, kan ik u nu melden. Zometeen de details na afloop van de wedstrijd. Haarzen staat uh, 5-3 voor tegen Murray. En uh, wie weet pakt hij zelfs wel de eerste set. Dat horen we zometeen dus, zoals ik al zei, van uh, Marcella Mesker. Even kijken of we de 10 halen bij Bas Stigler en Jack van Gelder moeten we afwachten. We hebben daar nog een redelijke termijn voor. Maar we gaan eerst even wisselen. Van Bommel gaat eruit en Kuit gaat eruit. Maduro komt erin en uh, Giro Elia komt ook binnen de lijnen. En die kan meteen zijn eerste balbezit krijgen. Hij tikt die bal weg voordat er iemand van kan aankomt. Vervolgens is er een andere Copini die de bal over de zijlijn tikt. Waardoor het balbezit is voor Oranje. Even rust dus voor Van Bommel en ook voor Kuit. Veel arbeid verricht en uh, Maduro in balbezit uh, speelt de bal naar de rechterkant naar Strootman. Die redelijke termijn is 16 minuten. 7-0 de stand. En het, uh, de aanvoerdersband nadat Van Bommel is vertrokken is om de arm gegaan van John Heitinga. En het Nederlands elftal heeft dus nog drie doelpunten nodig om er een historische avond van te maken. Want zoals al eerder gezegd, nog nooit. Want het Nederlands elftal een officiële wedstrijd en maakt het daarin meer dan, of nou ja, meer dan, tien of meer doelpunten. Dus het zou een historische avond kunnen worden. Pieters en Maduro spelen elkaar de bal toe. Heitinga wil, maar de bal wordt overgeslagen. Flinke overtreding trouwens, op Maduro gemaakt. En er komt geel aan voor de dader. Dat is Gasperoni. Een van de kant van San Marino. En een vrij schop voor het Niel zelf al. De moet nog even de boel op orde brengen. Onbesuisde tackle van Gasperoni. Die veel te laat komt. De bal is een lang weg. Tegen het standbeen wordt Maduro geraakt. Gelukkig zonder blijvend letsel. Dat, dat blijft toch met, uh, met die jonge vreemd. Hè? Die Gasperoni. Uh, dat hij dat soort momenten uh, zo nu en dan heeft. Dat weten we van... Uh... Treppennen waar hij speelt en waar hij ook werkt volgens mij. Het balbezit nu aan de linkerkant van het veld bij Elia. Dat is toch gewoon de, de naam van de Je slag Quattro stationen en Trepenne. Balbe okay. balbezit bal nu voor uh, Van Persie met Snijder. Van Persie en Sneijder, oh, Van Persie probeert Huntelaar te bereiken. Maar er is zoveel ruimte, want op het moment dat de aanval wordt afgeslagen... wordt een nieuwe opgezet. Het is een slechte bal van Snijder. Die wilde een hakje geven en nu moet Nederland uh, even oppassen. Selva was aan de bal, maar er is Maduro er weer bij. En vervolgens uh, geeft Heid, die gaat de bal weer aan. Maduro, Maduro naar Strootman... En uh, het balbezit uh, aan de uh, linkerkant van het veld met Elia. Elia, dus de nieuwe speler van Juventus. Speelt de bal richting Pieters. Pieters uh, dan uh, naar Strootman. En ik hoop dat uh, Elia uh, een lekkere tijd krijgt bij Juventus. Want als ik dan lees dat vandaag Castaños niet eens op de lijst staat bij Inter... wat de Champions League betreft... dan denk ik, ja, wat maak je voor keuzes in je carrière. Balbezit in ieder geval... Nu voor Samarino. Samarino dat uitverdedigt en dat niet goed doet. Want Heitinga zit erbij voordat Selva erbij kan komen. Maar volgens de scheidsrechter heeft Heitinga niet alleen de bal, maar ook Selva geraakt. Mijn schop voor Samarino vlak voor de middenlijn. Kijk, van Castanjos kun je nog zeggen. Die is 19. Die komt er wel. Die moet nog even geduld hebben. Dat wist hij eigenlijk ook wel. Ja, maar zoveel geduld dat je op een lijst van 31 niet staat is wel heel erg veel ja, geduld. Ja, ja, ja, maar goed. In de winter kan alles weer anders zijn. Ja, hij zal het niet leuk hebben gevonden. Er is weer een warm trouwens bij Oranje. Dat lijkt me braafheid. Ja. Die zich daar nu uh, ophoudt. Voor het over hebben nog Wijnaldum, de Jong en Boularoes op de bank. En wij zeiden al, wij zouden het erg leuk vinden om het debuut van Wijnaldum te zien. Dat gaat niet gebeuren dan. Dat denk ik dan ook niet. Al was het maar omdat het een speler is die als hij in het veld staat toch altijd wel leuke dingen kan laten zien. Huntelaar, het hoogte van de middenlijn met de tegenstander in zijn rug. De bal voor zijn voeten. Wachten op steun nadat Oranje uitverdedigt vanaf uh, diep, diep in de eigen helft. Diep. En diep moet die bal dan komen, maar oh, die komt niet die naar, Huntelaar. naar Huntelaar. Gemoeten. Maar Duro geeft hem niet. Van Persie draait een man voorbij. Geeft hem dan toch aan Huntelaar. Geen buitenspel. Strootman buitenspel. neemt over. Geen buitenspel. Huntelaar voor de goal. Goal. 8-0. 77e minuut. Klaas-Jan Huntelaars een tweede van de avond nadat hij hem krijgt van Strootman. Het ruikt naar buitenspel. Ja, maar wat het geeft, geeft het? Het, het, het? mij is 8-0. Het is 8-0, ja. Zeker weten. En uh, Dit kan dus inderdaad die historische avond worden waar we in de eerste 15 minuten al over spraken. En uh, ja, toen leek het er nog niet op bij de rust 3-0. Maar Nederland geeft verder gas en uh, Samarino uh, klapt nu ook nog verder in. Maar het is uh, geweldig om te zien dat de ene speler de andere de bal gunt. En dat er uh, de ene naar de andere mogelijkheid komt. De goede actie van Van Persie. geen buitenspel is... trouwens. Nee? nee. Oké. Okay. Geen buitenspel. Nou, keurig. 8-0. Van Persie, Snijder, Heitinga, rust. Kuit. Huntelaar, Van Persie, Van Persie, Strootman... Dan staat de teller op 8. Nee, hè? zijn hè? Rust meeneemt als speler. Huntelaar laatste. Huntelaar. Ik zeg Strootman inderdaad. Die gaf wel de assist. Huntelaar. Ik ben er blij dat ik niet bij jou op school op heb gezeten. Acht. Als ik het <laughs> afgekeken had het niet goed gegaan. Had je er nu nog gezeten, denk ik? Ja, dat had bij mij absoluut gekund ook. Walbe nu uh, voor... De, het middenveld, uh, Maduro, Maduro, Sneijder, uh, Sneijder, Maduro, Maduro uh, richting Van Persie. Van Persie die het goed naar zijn zin heeft omdat hij vrij over het veld kan bewegen. En nu koort hij gewoon drie keer weliswaar tegen San Marino, Maar toch, balbezit met Elia, Elia Pieters, slechte bal van Elia. Pieters kan daar niet bij komen, nog even een felle tackle van uh, Vita en dan uh, uh, Elia met inworp uh, geeft hem naar Pieters. Pieters Elia. Snijder uh, kan aangespeeld. Huntelaar kan aangespeeld. Strootman wordt aangespeeld. Balletje naar Snijder. Tussen twee mannen in. Komt daar de negende. Daar komt de negende. Het is de vierde van Van Persie. Dit wordt een historische avond. Want de tiende gaat er absoluut komen. Van Persie scoort. En uh, Nederland uh, gaat zich voor zover al niet op uh, de voetbalkaart als de nummer 1 van de wereld nog verder profileren. Want uh, 10-0. Dat gebeurt zelden of nooit. En sterker nog, het is het Nederlands elftal in de hele geschiedenis van het Nederlandse voetbal. Nog nooit gelukt. En vanavond gaan we er getuigen van zijn. De vierde van Van Persie komt er ook weer tot stand na een oogstredende aanval. Met hakballetjes, overstapjes. En uiteindelijk kan je nog zeggen, de bal komt met een heel klein beetje geluk nog voor de voeten van Van Persie. Omdat Snyder er eigenlijk nog achteraan wil. Maar ziet dat het daar zo druk is dat hij niet meer bij kan komen. En als je dan zo'n avond hebt dat alles wat je aanraakt, verandert in nou goud, zegt het spreekwoord, een goal. Dan durft Van Persie wel vrij makkelijk te schieten. En de hoek uit te zoeken. Hij kiest voor linkslaag. Kieper geen kant van de rand van het strafopgebied. En 10-10-10. Klinkt door het stadion. 9 is het. En nog 11 uh, minuten. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Oh, Zag je hem? Nee. Achter het standbeen. Echt waanzinnig. We krijgen hier uh, een uh, gegeven. De uh, laatste keer dat Nederland uh, groot won. Uh, wat krijgen we voor gegevens nu? Geen idee. Ik kan het niet lezen laatste keer spelen van Oranje. Vier goals was op 10 maart 1946. Vaas Wilkes uit tegen Luxemburg. 6-2 winst. Dus ook wat dat betreft historisch. Dank, dank voor degene van wie we het tegen. Dank je wel. Oh, Peter Heckema, Peter Hekkema. Peter, Hekkema. Ja, Peter, heel was, goed. Dank je wel. Voetbalvraagbaak noemde hij zich ooit toen hij een kolom had in een... Voetbaltijdschrift, Johan, dat helaas niet eens meer bestaat. Nee, klopt. En als je nou iemand in Nederland zoekt die de meest krankzinnige feitjes uit zijn hoofd weet. Ik zeg daarbij waar je niets aan hebt, maar die wel leuk zijn, dan moet je hekken maar bellen. 46, Vaas Wilkes van Persie dus. Misschien gaat hij wel naar, naar vijf goals, je weet het niet. En Nederland wil naar de 10. met het balbezit nu. Het hoogte van de middenlijn. Bal Dat wordt bijna doorgegeven door Huntelaar. Sneijder kan er niet bij komen. Strootman jaagt een beetje door. En uh, dan kan er uitverdedigd worden, maar niet lang. Want Selva zit tussen een overmacht van Oranjehemden. Het lijkt net alsof Nederland met uh, 23 speelt en uh, Marino met uh, de vier man of zo. Het wordt aan alle kanten wordt het weggetikt. en uh, ja, het, het wordt wel een sneuienavond voor Samarino. Want dit is wel een grote afstraffing. Maar het Nederlands Elftal speelt zo geconcentreerd. En alleen in het tweede gedeelte van de eerste helft zakte het wat weg. Maar voor de rest uh, is er vol gas gegeven. En verheuging op de wedstrijd die aanstaande dinsdag in Helsinki plaatsvindt. Waar Nederland de laatste keer met 4-0 won. Zij het zeer geflatteerd toen. In een hele vreemde wedstrijd waarin de Finnen helemaal niet zo slecht waren. En Nederland won thuis van de Finnen ook maar met 2-1. Dus het wordt gewoon weer een echte wedstrijd. Kijken of het nog een wedstrijd tegen de klok wordt hier. Met nog een kleine 10 minuten. Nog een wissel aan de kant van Marino. Waar Bakjoki in het veld komt. En uh, daaruit gaat de nummer 5. Uh, Davide Simoncini. Die heeft al een gele kaart. Waardoor de wissels in ieder geval opgebruikt zijn aan de kant van Marino. En het balbezit daar is voor de ploeg uit dat kleine staatje. Vlakbij Rimini in Italië. Ontzettend leuk staatje. Maar voetballen, ja, dat is van een hele andere hoedanigheid als waar het Nederlands helft al vanavond uh, laat zien wat, wat het kan. Lekkere zin. Matthijs er nu in balbezit en Elia in balbezit. Die maakt dan de tiende. Dat is een historische goal. Daar wil je je naam, neem ik aan, graag aan verbinden als speler van Oranje. Sneijder zou hem verdienen. Die moet nu trouwens springen om een tackle te ontwijken. En gaat dan nog even boos bij de dader op verhaal. Cervellini, dat is terecht trouwens. Zijn naam nog niet gevallen, maar nu wel. Omdat hij Sneijder bijna een schop geeft. Sneijder is boos, maar niet erg geraakt. Dat scheelt dan weer. Wel de vrije schop. En het is zelfs al in balbezit. Op jacht naar nummer 10. Nog acht minuten plus wat extra tijd wellicht. Het publiek zegt alvast 10 10. tien. tien, tien. Continu. Snijder schiet. Oh. En schiet ruim over. Je zou hem gunnen, Snijder, omdat hij vanavond overal was. Ja, zeker. Nog acht minuten te spelen. De keeper neemt uh, de tijd. Want uh, daar waar Nederland jaagt op de tiende... is het uh, natuurlijk voor Samarino uh, absoluut heel vervelend... als je de tiende als doelman moet incasseren... De doelman heeft zich geldhaftig gedragen in deze wedstrijd. Daar ligt het absoluut niet aan. Het klassenverschil is gewoon te groot tussen de nummer 1 en de nummer 203 op de wereldranglijst. Dat is duidelijk gebleken. Maar uh, zelden heeft het Nederlandse helft al uh, zoveel gas gegeven in een wedstrijd. En heeft dat geconcentreerd steeds uh, doorgezet. Balbezit nu van Matthijs en Heitinga. De pasing is lekker. De combinaties lopen goed. Mensen die goed tussen de linies doorlopen. Het is uh, een geheel wat uh, zoals nu ook een aanval opzet via de linkerkant van het veld met Elia. Elia. Elia met de snelheid. De ruimte wordt hem gelaten. Hij kan die voorzet geven, komt hij bij Snijder. Snijder rand 16 meter, kan dan er niet bij komen. En wil, terwijl hij onderuit glijdt, misschien meer dan wat hij nu krijgt. Namelijk het balbezit van Marino. En dan steken de balbezit, vandaar het gejuich van de mensen. Balbezit voor Strootman. Strootman naar de rechterkant van het veld, van de wiel. Terug naar Strootman. Het zou trouwens als de team wordt gehaald voor de tweede keer in relatief korte tijd zijn... dat er in dit stadion 10-0 op de borden staat. Weet u nog, PSV Feyenoord, ook nog niet zo lang geleden. Ook dat was uiteraard hier. Van Persie heeft de bal opgehaald en gegeven aan Huntelaar, halverwege de helft van San Marino. Snijder in één keer, al prachtig Elia, gaat hij het dan doen. Elia komt de tiende schieten schiet het tegen de keeper aan de rebound voor. Niet voor Huntelaar, die boos is tegen Elia, zegt hij had hem aan mij moeten geven. Dan zit hij erin, nu niet. Een hoekschop. En dat is toch gek genoeg pas de derde naar rust als ik goed heb meegemaakt. Ja, de, nee, de, de vierde, de vijftiende in totaal. Balbezit nu voor Sneijder. Snijder bij de 16 meter, schiet die bal. Komt even terug uh, via Maduro. Maduro dan misschien. Uh, nee, geeft de bal aan de rechterkant van het veld naar Sneijder. Snijder draait die bal in. Wordt hij gekoopt en dan gaat hij over het doel. De kopbal uiteindelijk van de achteruitlopende Matthijsen kan uh, het doel niet vinden. En zo blijft het nog steeds uh, 9-0. En is het nog steeds een strijd tegen de klok? Wordt het 10-0? Ja of nee? Doelman heeft niet zoveel haast. Simon Cini, Die vindt 9-0 niet leuk. Maar 10-0 vermoedelijk veel erger. En gaat proberen de nodige seconden te winnen om aan de tiende te ontsnappen. 84 minuten en 20 seconden onderweg. 9-0. De voorsprong van het Nederlands helftal met onder meer vier keer Van Persie. Twee keer Huntelaar. En het Nederlands helftal heeft de ballen weer via Maduro. de combinatie. Daar komt Strootman. Elia kiest positie, maar daar komt de bal niet omdat Strootman wel paast, maar er een blauw been in de weg staat. Het uitverdering van San Marino ogenblikkelijk weer balverlies oplevert. En het zelf dat dan nu kan komen via de gelegenheidsaanvoerder na het vertrek van Van Bommel Heitinga. Snijder Heitinga, Heitinga, Maduro, Maduro, tempo gaat weer omhoog. Strootman, we gaan weer richting de 16 meter, bal richting Van Persie. Van Persie geeft hem terug richting Elia. Elia zoekt zijn rechterbeen, zoekt dan de middenas van het veld richting Strootman. Strootman, korte combinatie met Snijder. Strootman, bal karameleert aan vierde voeten van Strootman over de achterlijn. En zo uh, tikken de minuten in het voordeel van San Marino uh, en tegen de statistiek weg. Maar het is dus nog steeds 9-0. We krijgen een wissel bij Oranje en Wijnaldum. Ja hoor, gelukkig. Leuk voor hem. Giorgino Wijnaldum uh, met zijn allereerste Interland. Hij komt uh, binnen de lijnen voor zijn uh, PSV-teamgenoot uh, Kevin Strootman. Die een prima wedstrijd heeft gespeeld. En nu dus Wijnalden met uh, zijn eerste en hij krijgt dan straks het haasje terwijl uh, straks een zilveren bord overhandig gaat worden aan uh, Gregory van de wiel vanwege het spelen van zijn 25 e wedstrijd. De doeltrap van Samarino van de doelman wordt opgevangen uh, en dat doet uh, Sneijder ook met zijn hand. Uh, speelt dan de bal niet goed door. Wijnalden met zijn eerste balcontact. Onopvallende gele schoeltjes. Wijnalden, Wijnalden, Wijnalden. speelt de bal naar Sneijder. Sneijder gaat voor het schot maar het is zwak. Hij gaat twee meter naast. Rijnaldum is de 24ste debutant onder bronskoos Bert van Marwijk. Dat klinkt als uh, een behoorlijk aantal. Is het natuurlijk ook wel. Zaten er alleen al zeven bij die gekke wedstrijd in Oekraïne. Ja, met het jonge oranje zeg vergeleken met zijn voorganger Marco van Bast is het kinderspel. Want die liet er 35 debuteren. Rijnaldum nummer 24. Hij was al mee natuurlijk naar Zuid-Amerika, die oefentrip. Maar kwam daar niet in actie. Um, en nu dus wel. Dat is leuk voor hem. Een paar minuten nog en Oranje op jacht naar een tiende. Huntelaar wil een bal controleren. Paniek bij de tegenstander, uitverdedigen zwak. Daar komt Snijder, Snijder, gaat hij het doen? Snijder, Tien. Ja! Hij zit erin, het is 10-0! En Wesley Snijder, de man die daar misschien wel het meest recht op heeft vanavond, mag hem dan maken en verdwijnt voor altijd in de geschiedenisboeken. Voor het eerst in de geschiedenis haalt het Nederlands elftal een monster scoren met dubbele cijfers. Wesley Snijder die vanavond fantastisch was. Maar vooral als assistent optrad is nu afmaken en mag het doen. 10-0 Nederland Salmarino. Ik zag een shot van Jolante. Ik, uh, die is uh, buitengewoon content. Goede treffer van de beste man van het veld. Uh, Wesley Snijder. die uh, zijn tweede van de avond scoort. 10 tegen 0. Historische avond. En zo maakt Nederland van uh, dat wat een formaliteit is... Toch een uh, hele bijzondere avond met vier goals van Van Persie. Sinds 46 niet gebeurd. 10-0 nog nooit gebeurd. En Selva die ramt de bal dan uh, vanuit de middencirkel in een soort frustratie over de zijlijn. Dat heb ik nog nooit gezien. Die heeft zo ongelooflijk de P in. Dat hij denkt zoek het allemaal lekker maar uit. En uh, morgen is mijn bakkerij gewoon hartstikke dicht voor iedereen. En uh, ik ga lekker op het strand tegen Riccione. Balbezit nu voor Wijnaldum. 10 tegen 0, 87 minuten gespeeld. En Nederland uh, gaat nog op weg naar de elfte om het uh, een volgende generatie heel moeilijk te maken om daar te komen. Ja, het gek is dat ze inderdaad de indruk wekken dat ze er nog wel eentje bij willen maken. Dat zou maar zo kunnen. 2,5 minuut nog. Zet u de radio nu pas aan. En denkt u wat is er eigenlijk allemaal aan de hand? Nou, Nederland San Marino staat vlak voor tijd op 10-0. En dat betekent dat het een historische avond is in de uitslag. Sneijder nog maar eens aangespeeld. Dit keer krijgt hij de bal niet onder controle en mag San Marino nog eens uitbreken. Elia verdedigt mee. 10-1 staat al ineens wel heel slordig. Elia maakt zelfs een overtreding door zijn tegenstander... Vita Joli even tegen het lijf te lopen. Vita Joli naar de grond. Vrij schop. San Marino ter hoogte van de middellijn. Het publiek is uh, nou ja, verwend vanavond. Op zijn wenken bediend met prachtige goals. Overstredende aanvallen. En dus monsterlijk veel doelpunten. En de enige die denkt wat heb ik eigenlijk vanavond gedaan heeft nu de bal. Dat is de keeper. Ja, die is naar Roma. Is onze keeper valt Die is naar Roma gegaan. Die denkt, nou ja, dan krijg ik veel ballen. Maar vanavond uh, is hij absoluut niet uh, aan de bak hoeven komen. Geen actie. Nu wel Huntelaar, die weg wordt gestuurd. Huntelaar, rand 16 meter. Doelman met twee benen eruit. Red en uh, knalt de bal over de zijde. Maar Nederland maakt nog haast. Aan de rechterkant van het veld. Uh, snel uh, van de wiel. Van de wiel gooit hem naar Maduro. Halverwege de helft van Samarino. Op de middel van het veld staat de man van de vier treffers. Van Persie. Van Persie terug naar Maduro. Maduro naar Huntelaar. Huntelaar moet het teruggeven aan Maduro. Doet het ook. Maduro loopt gewoon de 16 meter binnen. Wijnaldum voor de elf. Ja, Wijnaldum voor de elf. <laughs> Wijnaldum is zijn eerste in scoort de de e treffer van Oranje. Het is ongelooflijk wat hier vanavond gebeurt. Historische avond en uh, ook wel een hysterische avond voor de mensen op de tribune. Want uh, heel veel kinderen heb ik hier uh, voor de wedstrijd gezien en ook nu op de tribune uiteraard. Heel veel kinderen met hun ouders. Een aantal spraken me aan en zeggen van uh, het is de eerste keer dat we naar het Nederlands Elftal gaan. Wat moet dat voor een indruk achterlaten? De elfde treffer, Nederland Samarino. Doelpunt te maken, Wijnaldum. Gewoon een hele goede goal ook, Wijnaldum, Die heel slim, wegdraait, heel slim wegdraait van zijn tegenstander en de bal vervolgens... Uh... In de korte hoek langs de keeper schiet. Geen kans voor de zoveelste keer. Ja, 11-0. Het is een uh, avond waarop iedereen die oranje aan heeft kan lachen. En kan zeggen het is prachtig geweest. Of is het dat nog steeds? De scheidsrechter laat San Marino nog een keer aftrappen. En hoe lang gaat de wedstrijd dan nog door? Nadat Wijnaldem Oranje op 11-0 heeft geschoten tegen San Marino. Dat nog maar één ding wil. Dat is zo snel mogelijk van het veld. Zo snel mogelijk naar huis. Wat een debuut dan ook voor Wijnaldem. Wat een leuke jongen om dat zo mee te maken. Het is voorbij. Oranje wint met 11-0 van San Marino. Historische cijfers nadat het uh, heel lang geleden in 1912 niet verder kwam. Nou ja, niet verder kwam dan. 9-0 tegen de Finnen. In de jaren 70 nog eens 9-0 tegen Noorwegen. Nog nooit kwam er 10 en al zeker geen 11. Maar vanavond wel. Het arme San Marino werd zoek gespeeld en dolgedraaid. Vier goals van Van Persie, twee van Huntelaar, twee van Snijden. Een van Kuit, één van Heitinga en één van de debutant Wijnaldum. Het eindigt op 11-0 bij Nederland-San Marino. Het is een. Uh... Memorabele avond. 2 september 2011. 11-0 werd het. En Wijnaldum loopt uh, 1 op 1. Dat is een mooie statistiek. We gaan eens dus even naar Robin Haarzen uh, kijken hoe hij doet. Marcella Mesker tegen Murray. Ik heb heel kort even aan het begin van uh, uh, dit uur gezegd hoe de tussenstand was. Toen dus stond Haase 5-3 voor. Hoe is het nu? We zitten in een tiebreak. Dus hij raakte die uh, 5-3 voorsprong kwijt. Uh, Murray ging ineens tennissen speelde zijn beste return game op 5-4. Toen Hazen dus voor de set ging serveren. Hazen kwam direct op 0-40, maakte nog één puntje goed. Maar Floor vrij simpel zijn service. En het lijkt alsof Murray wakker is geschud. Hij begon heel slow, echt een slow starter. Nu zitten we in de tiebreak en daar staat het 3-1 voor Murray. Murray hier in de rally slaat ze voor. Naar de backhand van Hazen. Hazen in de verdediging. Murray in de aanval met zijn het Inside-out, backhand langs de lijn. Van Hazen, en die gaat uit. Er komen aan het eind van deze tiebreak aan het eind van deze set... iets te veel foutjes van het racket van Hazen. Die zich moet aanpassen, want de eerste helft van de set was hij heer en meester. Hij dicteerde het spel. Hij speelde Murray Zoek. Murray die liep te schudden met zijn hoofd, gefrustreerd was. Ja, hij hebt het wel vaker bij de schot. Hij komt met het verkeerde been uit bed, heeft dat niet zo zin. En ineens wordt hij wakker, want ja, dan moet het als hij vijf jaar achter staat. Hier komt Hazen weer, een forehand winner. Nee, de bal komt nog terug. Het wordt een uh, smash voor Hazen. Murray natuurlijk een fantastische verdediger. De smash van Hazen is uh, goed. En hij komt terug in de tiebreak tot 4-2. Staat nog wel achter. En Murray heeft dus nog maar drie puntjes nodig voor de setwinst. Um, misschien eventjes uh, pauzeren. Want voordat de mannen weer klaarstaan, uh, ze gaan wisselen van uh, helft. Maar ja, Hazen dus 4-2 achter in die tiebreak. Full believes van uh, de Doobie Brothers: de tiebreak tussen Haasen uh, en Mary. Red Haasen, Marcella Mesker. Nou, hij stond 4-1 achter, staat nu 6-4 voor. Dus een uh, dolgekke tiebreak. Setpoint Hazen. Hij serveert zelf. Goede eerste service. De return en een netballetje voor Andy Murray. Wat een gelukje zeg voor de nummer 4 van de wereld. Die bal die rolt over het net. Ja, Hazen kan er niks aan doen. Hij sloeg een keurige eerste service naar de voorhand op de juice court. een Beetje buiten het veld. Misschien niet helemaal goed geplaatst. Murray kon er net bij, maar die komt dan wel heel goed weg op dat setpoint. Ja, en dan is het... Uh, 6-5, heeft Hazen nog één setpoint, maar dan serveert Murray. Murray heeft al negen aces geslagen in deze eerste set. Hazen 1. Kijken of uh, Murray dit uh, tweede setpoint kan wegserveren. Zo even was hij reuze gefrustreerd... omdat hij die voorsprong van 4-1 kwijtraakt. Hier komt uh, de eerste service, die gaat uh, mis. En dan een tweede service. Wat gaat Hazen doen? Neemt hij risico? Dat kennen we van hem. Hij uh, durft dat wel eens op die tweede service. Maar durft hij dat nu? En die bal die is in. Daar gaat de rally aan de gang. Voorhand Murray, voorhand uh, Hazen. Een uh, bal van Murray gaat uit. En zo pakt Robin Hazen de eerste set in de tiebreak met 7-5. En dat is knap, want hij stond dus 5-3 voor. Verloor op 5-4 zijn service toen hij voor de eerste setwinst serveerde. Ja, dan krijg je toch een dipje. Maakte die wat fouten. Uh, kon nog net 6-6 maken. Komt achter met 4-1 in de tiebreak. Ja, en dan stort Murray in. Die wordt gefrustreerd, maakt een paar fouten en wint Robin Hazen... De eerste set van de nummer 4 van de wereld met 7-6. Nou, kijk eens aan zeg. Wat een avond. Ja. Je zit met één oog mee te kijken met haar. Je vindt ja, het ook wel mooi, hè, ja, de tennis, hè? Uh, ja, goed. Ja. Um, 11-0. Ongelooflijk. Is, is dit zo'n avond uh, dat we over 30 jaar tegen elkaar zeggen... weet jij nog waar je was nou, op dat de avond van die 11-0? Of de, is die niet zo memorabel uh, als dat uh, we doen geloven? Uh, het is meer een uh, statistiek, hè. Het is niet zo dat je... Uh, ja, er zijn, zijn wel echt legendarische wedstrijden door. Deze natuurlijk niet bij. Het is een cijfer, 11-0. Maar toch? Nee, het is wel heel bijzonder. Uh, en ik vond ook dat ze na rust uh, speelden ze beter... dan het, laat, dan het laatste half uur van de eerste helft. Ze dus zaten het... feller op de bal. Uh, van Percy Snijder, dat, dat bleek een formidabele combinatie te zijn... Hè, achter de spits. Ja. Een beetje ten koste van Huntelaar, maar uh, ja over de spits heen komen maakt van Persie vier goals. Maar we hebben het al eerder gezegd, dat, dat, ten koste van Huntelaar... heeft dat te maken met het feit dat die ballen van de zijkant niet kwamen? Nou ja, nee, maar uh, of je dat niet de, zeggen? De, nee, de spits moet zich eigenlijk een beetje opofferen... Uh, als, uh, als targetman. En de middenvelders komen er overheen, ja. ja. Wie vond je nu de uitblinker van deze wedstrijd? Van Persie en Sneijder, allebei. Allebei? Ja. Want Sneijder uh, uh, door, uh, door zijn acties verlicht technische meesterschap, werkelijk formidabel. En van Persi door zijn extreme rendement. Want die was bij narust, rust, hij bij heel veel van die doelpunten betrokken. Ja. Ofwel doordat hij de aanval opzette, ofwel door de assist... ofwel doordat hij hem zelf afmaakte. Ja, ja. Um, gezien de opstelling zoals uh, Van Marwijk die nu gekozen heeft... heeft het enige vorm van waarde om dit op deze manier zo te Nee, dat kan alleen maar te tegen houden. hele zwakke landen natuurlijk zo. Uh, ja, ik, uh, het gekke is dat de invallers gewoon in het systeem het ook heel goed deden. Ik vond uh, Maduro, die, die, die deed het prima. Uh, alleen Elia, ja, die, dat, die bal die had hij echt af moeten geven of maken, weet je wel. Maar niet zo verschrikkelijk slap inschieten. Het ja. is 11-0, hè? Ja, 11 het is wel zoeken naar uh, de zwakke punten op dit ogenblik. Dat ene puntje van Elia dan. Ja. Maar verder uh, was het een, uh, een soort kermis van goals. Ja. Wat was de mooiste? Welke is hierbij gebleven? Nou, ik vond uh, waarschijnlijk is de mooiste die binnenkant voet van Snijder, tweede doelpunt. Die met rechts door ja. Van Persie werd afgemaakt? in de bovenhoek. Ja. Nee, die bal van Snijder. De, de, ja, die bal van Oh, de, de die, die, goal van Snijder die, bedoel die ja, je? Ja, die in één keer erin schoot. Ik dacht, je die paars van Snijder, bedoelde... die was natuurlijk ook vrij op, uh, op Van Persie in de eerste helft. Dat Van Persie de eerste goal maakte, ja. was Van Bommel. Was dat Van Bommel? Ja. Goed gezien van je. was Van Bommel. <laughs> die, die goal bedoelde ik. Ja. ja die, nou, die Dat was, een, die dat was ook ging. een mooi doelpunt, omdat de loopactie was goed. De paas was helemaal op millimetermaat. Hè? Ja. En hij maakte hem keurig uh, superbeheers met zijn binnenkant rechts. maakt niet hem af. Ja. ja, ik ben er wel met die paas uh, buitenkant voet. Die Van Persie die was niet afmaakte. Die paas was natuurlijk al ja. ongelooflijk goed. Ja. Leuk dat Wijnaldem binnen mag komen en ja. vervolgens een doelpunt maakt. Ja, het was bewust. Hij raakte hem net niet helemaal goed... maar uh, hij schoot hem wel bewust zo in de korte hoek. En dat, was natuurlijk, uh, dat is natuurlijk ontzettend leuk voor die gast. Ja. Uh, uh, vond je dat hij ook uh, fris inviel? Nou ja, hoe lang heeft hij meegedaan? Drie minuten. Nou, ik, ik, ik zeg het hierom omdat ik uh, zijn invalbeurt wat opvallender... en wat frisser vond dan, dan, van die, van uh, dan die van Elia. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Meer zelfvertrouwen. Elia die... Uh, ja... Ik weet niet met die jongen. Uh, hij heeft super bewegingen. En uh, als je nou tegen één land zo'n uh, straatvoetbalbeweging eruit kan gooien... is het San Marino. En dat deed hij dus eigenlijk niet. Nee, nee. Denk je dat hij het redt in Italië? Nee. Nou ja. ik bedoel? Nee. Misschien wel. Zij maar uh, uh, mijn eerste reflex is nee. Nee. Want? Ja, die Becks die, die kunnen echt wel verdedigen. En die schoppen hem gewoon uh, de Sintelbaan op. Ja. Eén keer proberen zo'n zo sleeptruc eruit te gooien... en dan, uh, dan krijg je een schop. Ja. Goed, uh, wij Wijnaldum één op één. Dat is een mooie statistiek. Dat, die ja, gaat u thuis en, op zijn kamer ja, op. Ja, en, en zoveel minuten gespeeld en zoveel goals. Dat is ja. nog, nog <laughs> belangrijker. Nog, nog een grotere statistiek. Ja. Ja. En Stekelenburg compleet foutloze wedstrijd, uh, ja, lijkt mij. Hield een nul. Ja, volgens mij heeft ja, hij drie, drie ballen gehad. Uh, ja, of nou, er was één schot in de eerste helft van ja. die nummer tien. Die hield Stekelenburg eruit. Het was geen corner, uh, werd er gegeven, maar dat was het wel. Ja. Um, uh, Zweden verliest van Hongarije met 2-1 ja. waardoor uh, het eigenlijk uh, niet meer geplakt. mis kan gaan Nederland is eigenlijk uh, ja, theoretisch nog niet maar in praktische ja, zin maar, maar volgens mij ook zeiden Jack en hmm. uh, Ronald dat nee, nog drie wedstrijden en de voorsprong is nu zes punten op Zweden ja, maar dan zijn ze ook de beste nummer twee de beste nummer twee, ja, ja. dat zou ook nog inderdaad nou, laten we zo zeggen, ze kunnen het uh, niet meer nee. uh, en dan worden ze Europees opgaan. kampioen uh, denk je dat? ja op basis waarvan? Op basis van het feit dat, uh, dat ze nu verder zijn dan uh, twee jaar geleden. W waarin? In het vo echte voetbal. Ja, dat moet je even aan mijn moeder uitleggen, want die snapt het niet. Nou, Ze hebben de, de finale gehaald uh, uh, in Zuid-Afrika uh, door heel erg secuur en uh, zuinig te spelen. Niet echt door briljant voetbal. En nu hebben ze het zogenaamde stapje gezet naar het hele mooie voetbal. Mag ik je hier aanhouden? Ja, zeker. Vol volgend uh, volgend zeker. jaar, ergens ja. rond deze na iets eerder in juni ongeveer. Ja. Dankjewel. Tot je dienst. Henk Spaan. Er was nog meer uh, belangrijk uh, nieuws vandaag op uh, sportgebied natuurlijk. De wereldkampioenschappen atletiek in Degu. Uh, en die houtkamp zet voor ons en voor u de belangrijkste dingen op een rijtje. Tjoreni Martina plaatste zich vanochtend voor de 200 meter halve finale... maar moest zich vanwege een blessure helaas terugtrekken... De halve finale leverde geen verrassingen op, dus Bolt, Lemaitre en Dix in de finale. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de 800 meter vrouwen... waar de veelbesproken Semenya, er waren twijfels of zijn mannen dan wel vrouw zou zijn... verreweg de sterkste was in de halve finale. En er waren mooie finales vandaag. Verrassend bijvoorbeeld, de Amerikanen wonnen geen medaille bij het kogelstoten. De Duitse Storrel was na een prachtige wedstrijd de beste... De 5000 meter bij de vrouwen werd gewonnen door de Keniaanse Chariot... net als eerder deze week de 10 kilometer. Tweede werd Sylvia Kibet, ook uit Kenia... en zusje van de genaturaliseerde Nederlandse Hilda Kibet. En de 200 meter bij de vrouwen werd gewonnen door Campbell Brown uit Jamaica... voor favoriete jeter uit de VS. En het slotnummer van vandaag was de 4x400 meter estafette die bijna voorzelfsprekend gewonnen werd door de VS met Zuid-Afrika op twee en België... met de tweeling Borlé in de gelederen op de vijfde plaats. Morgen veel finales met op papier de hoogtepunten... met 100 hoorden voor vrouwen, de 1500 van de mannen... en natuurlijk de 200-meter-mannen met Hussein Bolt. Dat zei Andy uh, Houtkamp. We gaan weer even contact zoeken met uh, collega Marcella Mesker. Uh, Haarze tweede set, eerste gewonnen met 7-6. Hoe begint hij aan de tweede? Ja, goed. Uh, of je kan ook zeggen, hoe begint Murray? Murray begint slecht. Die uh, is even de kluts kwijt. 1-0 Hazen, won zijn service game makkelijk. Eén puntje tegen. Nu 0-40 op de service van Murray. Dus drie breekkansen voor Hazen kan nu op 2-0 komen. Dus het kan nog een hele gekke wedstrijd gaan worden, hoor. En een hele grote verrassing zit er misschien wel in. Het is nog ver weg, want het gaat om drie gewonnen sets. Maar toch, Hazen is uh, op de goede weg even kijken wat er nog meer uh, gebeurd is uh, vandaag? Als je trouwens ziet dat het 2-0 wordt voor uh, Hazen, laat dat vooral even weten. Ja. Um, opvallende uitslagen verder nog uh, vandaag? Neem eens door. Het is inmiddels 2-0 voor Hazen. Dus breek in dat de, dat de tweede zo. set, om dat maar meteen eventjes uh, door te geven. Um, belangrijke uitslagen, ja, Maria Sharapova. Nummer 3 bij de vrouwen ligt eruit. Oh. Zij verloor uh, ja, nog maar net uh, op het centekort van de Italiaanse Penetta. Met 6-4 in de derde set. Mooie partij. Spannende partij. Uh, Flavia Penetta. Nou, nog niet een echte, uh, hele bekende naam. Maar wel een goede speelster, hoor. Die al heel lang meegaat. 29 jaar. Achtste US Open speelt, twee keer kwartfinale haalde, negen titels won in haar carrière. Dus dat zegt wel wat. En ja, ze is ook zo'n type speelster als die Francesca Schiavone, hè, die vorig jaar uh, Roland Garros won, dit jaar de finale. Dus dat typische, ja, dat leuke, dat speelse Italiaanse tennis, uh, veel variatie in de slagen, veel afwisseling, goede benen, halen veel. Ja, en dan krijg je Sharapova, compleet andere speelster. Power, power, power. Uh, ja, En die Panetta kon dat belopen. Die kon die ballen op vastheid terugslaan. Sharapova sloeg natuurlijk weer 10, 11 dubbele fouten. Dat wil ook niet helpen. En uh, Panetta won de thriller met 6-4 in de derde set. Dus ja. een hele grote verrassing. En de leeglopen bij de vrouwen houdt dus aan. Wat nummer 5 eruit, nummer 6, nummer 8. Bartoli, Kvitova, uh, Lee. Uh, ja, wie zit er nog in? Wozniacki en Zwonareva. En Serena Williams, want uh, die gaat het natuurlijk winnen. Ja. Oh ja? Ja, nou ja, God, uh, ik, ik zeg het <laughs> maar hoor. Maar uh, haar vorm is, is geweldig op dit moment hoor. Want uh, wat zij tot nu toe heeft laten zien, gisteren ook tegen Mikaela Krajcek: uh, 6-0, 6-1, zeg. Dat was uh, dekking zoeken. En uh, het is sinds uh, jaren uh, dat ik uh, Serena Williams weer zo goed heb zien spelen. Goed. Uh, hebben we bij de mannen nog opmerkelijke dingen waarvan je zegt van nou dat, uh, dat moet ik nog even melden? Wat gebeurt er uh, overigens? Want het publiek staat op de banken. Ik hoop wel voor Haarzen. Ja, nou, het staat nog uh, 2-0. Hazen serveert 15-30, dus nog geen uh, break. Maar er komt misschien geluid van het Arthur Ashe Stadium. Daar is ook een vijfzetter aan de gang. Oh. Stanislaus Vavrinka, de Zwitser, toch wel een hele bekende. Speelde vorig jaar goed op de US Open. Die speelt tegen de jonge Amerikaan Donald Young. Kleine, uh, linkshandige, zwarte Amerikaan. En het staat daar 4-3 voor Vavrinka in de vijfde set. Dus daar ook een uh, triller aan de gang. Mooie wedstrijd. Dus daar komt ook even het uh, lawaai vandaan. Goed, we komen zo bij je terug, want we blijven, zolang het kan, natuurlijk de partij van haarse volgen. Knol en Shallow Water. Nog even bij Marcel Mesker kijken bij Robin Haasen tegen N.D. Murray. Ziet het er goed uit? Ja, het uh, feest gaat door. hoor. Het is 3-0 voor Hazen in oh. de tweede set. De eerste dus uh, met 7-6 gewonnen. Moest in zijn eigen service game uh, zo even twee breakpoints uh, wegwerken. 15-40. Hij uh, deed dat uh, keurig. En uh, Murray loopt er uh, gefrustreerder, gefrustreerder bij. Dus ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat. Ik moet meteen eventjes denken aan het jaar 2009. Toen uh, Murray kansloos in drie setjes verloor van Marin Silic. En toen ja, oogde die ook een beetje futloos en uh, ja, deed... De eerste set nog heel erg zijn best en daarna was het over. En ja, wie weet gaat dat vandaag ook wel zo. We zullen het zien voorlopig, 7-6, 3-0, hazen. Gaan we met Gio Lippens praten over de vuelta de ronde van Spanje. Die uh, komt in een beslissende fase, dat kunnen we toch wel zeggen. duurt nog een ruime week, maar veel volgers denken dat de beslissing dit weekend gaat vallen. Wellicht dat er daarom uh, vandaag al sprake was van wat nervositeit in het peloton. Gio, uh, was dat ook zo? Nou, het peloton is wel nerveus. Uh, Bradley Wiggins die toont die nerveusiteit uh, normaal gesproken nooit. Uh, die kijkt altijd toch een beetje zo geinigd de wereld in. Je uh, controleert in vooral. Ja, ja, precies. Maar hij weet natuurlijk wel dat iedereen hem uh, dicht op de huid zit. Uh, hij heeft ze vandaag niet gek laten maken. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, en uh, hoe is het afgelopen met de verschillen bijvoorbeeld? Nou ja, er was een aanval, een grote aanval van een kopgroep van 28 man. Daarbij drie man die binnen de vier minuten stonden van Bradley Wiggins. Dus toch wel relatief gevaarlijk waren. Niet alleen voor Bradley Wiggins, maar vooral ook voor al die andere mannen in de top 10... die dan de hoop hebben dat ze in de top 10 van een grote ronde kunnen gaan rijden. Nicholas Roach, Daniel Moreno en Chris Anker Dat waren de belangrijkste mannen in die kopgroep. We hadden daar één Nederlander bij. Mark de Maat, de kampioen van de Antillen, die toch heel knap meereed en zich met name ook in de beklimmingen goed van voren liet zien. Dus Mark de Maat deed het uitstekend in die kopgroep. Kopgroep dunde uiteindelijk uit tot 20 man. En de kopgroep mocht uiteindelijk ook voor de overwinning gaan springen, uh, sprinten in de finishplaats. Anderhalve minuut hadden ze zo'n beetje voorsprong op het peloton. Dus die verschillen waren uiteindelijk niet zo groot. En toen kregen we een uh, toch wel aardige sprint. Michael Albassini won dit jaar al twee belangrijke koersen en hij pakte nu zijn derde overwinning voor Eros Capelli. Man die afgelopen Giro een etappe won en voor... Daniel Moreno, de belangrijkste man in die kopgroep wat het klassement betreft... die maakt een aardig sprongetje. want die staat nu ineens zomaar in de top 10 van het klassement. En dan zijn wij natuurlijk benieuwd naar de prestatie van Bauke Mollema. Deed heel goed. Uh, Bauke Mollema heel attent mee. Zat een aantal keren mee in een korte ontsnapping. Eén keer met Rodriguez mee, later een keer mee met Vicenzo Nibali in een afdaling. Daar zaten ook Kessiakov, Pardilla en voegelzang bij. En toen moest Bradley Wiggins toch even alle zeilen bijzetten om in die afdaling weer bij te sluiten. Uh, dat lukte hem wel... dankzij zijn ploeggenoten die hij op kop zette... waardoor hij uiteindelijk de schade beperkt hield. Maar Mollema maakt gewoon een geweldige indruk. En uh, hij liet ze in ieder geval zien dat hij er scherp voor is. Dat hij er klaar voor is. Vandaag dus geen beslissing in de Vuelta. Maar morgen krijgen we een hele zware bergetappe... met aankomst berg op. En de etappe van overmorgen ja die kunnen we nu al legendarisch noemen. Want dan uh, komen we toch uh, aan op de steile wand van de Angli met stijgingspercentages in de dubbele cijfers wordt dan gezegd. Prachtig om te zien. En daar gaat de Vuelta waarschijnlijk toch wel beslist worden dit ja, jaar. dat zei Bradley Wiggins eerder uh, deze week. Ook al, morgen verwacht je geen verrassing dus? Nou, morgen verwacht ik geen verrassing. Morgen verwacht ik gewoon een groep van favorieten... die uiteindelijk gaat strijden om dat klassement. En dan zullen de verschillen echt wel wat groter zijn dan vandaag. En dan moet Bradley Wiggins toch wel oppassen dat hij niet voorbij wordt gereden door die anderen. Maar ja, wie is er in staat om op die steile wand weg te rijden? Normaal gesproken zou je zeggen Joaquin Rodriguez. Rodriguez staat al ver achter in het algemeen klassement. Wie weet misschien wel die Moreno die nou die top 10 is binnengeslopen. Of, laten we het met z'n allen hopen, Bauke Mollema staat nu zesde 30 seconden zo'n beetje, iets meer is het. Goed, dankjewel Gio Lippens. Dan gaan we naar een ander groot evenement dat uh, momenteel gaande is. Dag 6 van de wereldkampioenschappen roeien in Slovenië. Ragnar Niemeyer praat ons bij. Nederland komt bij de WK Roei hier in Bled tot nu toe niet in de buurt van de medailles. En na het slechte WK van vorig jaar is dat een pijnlijke conclusie. De Nederlandse achten, met voorsprong nog altijd de vlaggenschepen van de oranje ploeg, werden zesde de mannen en de vijfde vanmiddag de vrouwen. En dat in een voor-Olympisch jaar, want volgend jaar wacht Londen 2012. Toch vindt bonskoos Suzanne Chase de race van de Nederlandse vrouwen een felicitatie waard. Het hoofddoel immers, plaatsing voor de Olympische Spelen, is net als bij de mannen wel gehaald. Nou, Een hele grote misschien niet, maar onder de huidige omstandigheden uh, denk ik dat die wel terecht is. Ik denk dat de meiden zich zo ontzettend goed uh, gehouden hebben. Ondanks het feit dat er deze week zes mensen ziek zijn geweest. Zes van de acht. waarvan de laatste vanochtend. En, uh, ja, alleen maar respect dat ze toch in de aanval zijn gegaan. En uh, dan moet je eigenlijk gewoon heel opgelucht zijn. Dat je Olympische Spelen veilig stelt. Dat was vier jaar geleden niet zo. Dus uh, ja. Opgelucht, dat is het woord. Niemand kijkt blij. Een virus heeft de medaille-aspiraties aan alle kanten in de war gestuurd. De reactie daarop van slagvrouw Annemieke de Haan. Ja, het tempo ging eigenlijk wel goed. Dat was er nog zelfs wat hoger dan wat we normaal doen. En dat ging eigenlijk heel lang goed. Ik denk dat we tot de kilometer echt heel goed hebben gevaren. Eigenlijk misschien wel tot de 1500. Ja, en dan gaat het net op rammelen. En uh, ja, dan kunnen, krijgen we niet meer de uitsprinten uit die we geoefend hebben. En waar we zo lang op gehamerd hebben. En dat lukt dan even niet meer. Is het moeilijk om te beseffen dat dit eigenlijk een totaal mislukt wereldkampioenschap is... op de Olympische nominatie na, waar geen mens aan twijfelde? Uh, nee, dat is niet moeilijk te beseffen. Want uh, dat, uh, ik weet niet, ik ben zelf nog, ook nog een beetje verbouwereerd. In uh, het begin van het seizoen dacht ik echt dat we gewoon vooraan mee zouden kunnen varen. Omdat we gewoon een paar keer die Canadezen hebben gehad. En op basis van vorig jaar denk je van, nou, die Canadezen zaten achter de Amerikanen. Dus misschien kunnen we die ook nog wel uh, een beetje in de buurt komen. Maar ja, ja, het is lastig om te zeggen dat het een illusie is of zo. Of heb ik mezelf nog voor de gek gehouden, maar... Dit was ook niet ons beste roeien. Het is echt, echt verschrikkelijk. Maar op het toernooi dat het moet, komt het er gewoon niet uit. En dat is gewoon... Het heeft dit toernooi niet zo gelopen zoals ik had gehoopt. Los dus van het norovirus dat heerste. Los dus van het feit dat de Haan geen roeiboot voorsloeg, maar eerder een ambulance. En dat mag de roeibond zich aantrekken. Want bij de lichte mannen en de mannenacht gebeurde op het moment Suprem precies hetzelfde. Er werd niet gepresteerd. Nederland heeft bij de WK nog medaillekansen. En zeker kans op meer Olympische nominaties. En alleen als die er komen, lijkt er nog plaats voor een gevoel van tevredenheid. <middels> It was in my nose Hinges off the doors She took me in her room I was picking spams Fixed me up a drink Turned down all the lamps The rain fell down cheek, and I turned on her TV, it was all your usual crap, all the usual sleaze, Four -ten thousand quid, some bimbo spilled the beans, yeah, and the Rolling Stones en Rain fall down. Hazen tegen Murray. Hazen 1-0 voor, eerste set. Tweede set 3-0 voor. Maar goed, Murray kwam in de eerste set ook gevaarlijk terug. Wat doet hij nu, uh, Marcella? Ja, hij is nu ook uh, teruggekomen tot uh, 3-2. Hij heeft uh, Hazen dus gebroken in de vorige game. Serveert nu zelf... En uh, lijkt dat uh, goed te gaan doen. Zodat hij op 3-3 uh, uit kan komen. Maar het uh, blijft wisselvallig wat uh, Murray uh, laat zien. Heeft natuurlijk alles te maken met het uh, uitstekende spel van Hazor. Voorhand is uh, fenomenaal bij vlagen van uh, de Hagenaar. En uh, ook zijn service loopt goed. Ik vind hem erg goed bewegen op de baan in de rallies. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het zelfvertrouwen wat hij heeft. Dat heeft hij meegenomen van de laatste periode. Hij won het toernooi in Kitspul op Greffel. Won daarvan de Spanjaard. Montagnes in de finale, nota bene. Een hele goede gravel-specialist. Toen naar Amerika. En een halve finale bereikte het toernooi uh, van vorige week. Winston Salem. En uh, ja, hij neemt heel veel vertrouwen mee. staat uh, prima te spelen en heeft zijn kansen dus gewoon in deze wedstrijd... tegen de nummer vier van de wereld. Um, Murray Serveert heeft het nu toch uh, even moeilijk. Maar Hazen die leidt dus nog in de wedstrijd met 7-6 en 3-2. Gaan wij naar Eindhoven. Ronald van der Geer met de bondscoach. Bert van Marwijk. Bert, toen je hier in de bus naartoe reed, had je toch niet verwacht dat je geschiedenis zou gaan schrijven? Nee, maar goed, zo zit ik ook nooit in een bus. Kijk, mij ging het er alleen maar om dat... Uh, dat heb ik vanaf uh, maandag dat we bij elkaar kwamen. Dat was ook mijn eerste zin. Uh, kijken of... Dit team kan nog op verschillende manieren groeien. En een van de manieren is dat je ook uh, hoe, en dat is heel moeilijk, want als je een makkelijke opdracht krijgt... dan is je concentratie minder als dat je iets heel moeilijks te wachten staat. En, en dan, dan, dat betekent dat je, dat je verslapt, dat je nonchalant wordt. En op het moment dat je dat weet dat er gaat gebeuren en je signaleert het... dan ben je al te laat. Dus dat is een heel proces. Daar ben ik drie jaar geleden al mee begonnen... om duidelijk te maken dat dit soort wedstrijden aankomen. En als je wil groeien, dan moet je ook nu dezelfde motivatie en gretigheid op kunnen brengen. Ik heb hun ook nog beelden laten zien... bijvoorbeeld van Benfica tegen Twente. En die, die hebben 2-2 in Nederland gespeeld. En dus die, hadden, die waren er eigenlijk al. Aan de 0-0, 1-1 hadden ze genoeg. En als je kijkt met welke gretigheid zij die wedstrijd ingingen... zelfs na de 3-0 nog. Ja, dat zijn gewoon goede voorbeelden. En ik vind dat de groep dat wel heel erg goed opgepakt heeft. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook alles in het juiste perspectief zien. Ik begrijp ook wel, dit is de, een land dat staat laatst op de uh, wildranking. Uh, dus mij gaat het erom de uitvoering. En, en ik denk dat ze dat uh, op een kwartier naar nou perfect gedaan hebben. Dat kwartier was in de eerste helft? Dat was het laatste kwartier van de eerste helft. Dan zie je, als je daarin uh, het simpele houdt... en, en, en, en echt, echt super geconcentreerd bent... dan maak je in dat kwartier maak je ook nog drie goals. Het leek af en toe wel of de jongens ja, Charlie in the Chocolate Factory. Hè? Zo, dat straalde ze een beetje uit. Hè? Kinderen in een snoepwinkel. Ja, het is toch heerlijk om in zo'n team te voetballen. En het mooie is dat de jongens die invallen ook gewoon moeiteloos meedoen. En iedereen begrijpt wat de bedoeling is. En, en zowel binnen als buiten het veld. Je ziet ook dat um, iedereen gunt de bal. Dat is, uh, dat is hartstikke positief. Wat ik met die historie? Ik bedoel, je was met 8-0 ook een dik tevreden geweest, denk ik. Maar jij ja, schrijft historie. Dit is nog nooit gebeurd. Nee, nou, dat, dat realiseerde ik maar achteraf. Want toen vroeg ik aan Kees. Kees, weet jij uh, of, of dat ooit uh, nog zo'n uitslag geweest is? Hij wist het niet. En, maar nu weet ik het wel. Dat was de bondscoach tegen Ronald van der Geer. Het was een memorabele avond. Hongarije, Zweden eindigen overigens in uh, 2-1. Nederland aan kop met 21 uit 7. En Zweden met 15 uit 7. En Hongarije heeft er 15 uit 8. Dat is de tussenstand. Ik zei al, het was een memorabele avond. Oftewel, een avond om nooit meer te vergeten. Fijne avond nog. Dag. Nee, Nederland is gretig. Uh, drie dagen voor de uitwedstrijd in Finland. Overigens aanstaande dinsdag. Dus in Helsinki komt hier de eerste En dat is Pampessi. Op aangeven van van Bommel. De eerste goal van Nederland is in feit. Snijder met de schot en die gaat hij. 2-0. De spelen 11 minuten. Het is 2-0. Nederland maakt er echt een itent van. Want... Uh... hij gaat wel koppen. hij, hij gaat kop En 3-0. maar 17. minuten Want uh, Hongarije staat voor met 2 tegen 1. En Nederland komt op 4-0. Lijn met uh, nu uh, een bal. Uh, ja, daar gaat hij. Het is de uh, Huntelaar die scoort op aangeven van Snijder. En het is uh, gewoon 5-0. Huntelaar ook op het scorebord nu. Met de. Snijder 5... nee, zoekt naar uh, een hele gekke ruimte. Wat een bal is dit, zegt. Kuit, kuit en dan komt hij. En van Persie. Wat een bal van Snijder. En dan gaan we weer Huntelaar vrij voor de keeper. Keeper redt en de rebound. Doelpunt van Persie, nummer 7. En dan gaat het plotseling wel heel snel. Geen buitenspel. Huntelaar voor de goal. Goal 8-0, 77ste minuut. Aangespeeld balletje naar Sneijder tussen twee man in komt daar de negende. Daar komt de negende, het is de vierde van Van Persie. Dit wordt een historische avond, want die tiende gaat er absoluut komen. Daar komt Sneijder, Sneijder gaat hij het doen. Sneijder, Tia, hij zit erin. Het is 10-0. En Wesley Sneijder, de man die daar misschien wel het meeste recht op heeft vanavond, mag hem dan maken. Het doel loopt gewoon de 16 meter binnen. Wernaldem voor de 11, ja, Wernaldem voor de 11. Zangeres Madonna loopt ermee weg. Lesson, en ook bestseller-auteur Geert Kimpen raakte er diep van onder de indruk. Het kabbalisme. Joodse mystiek die minder zweverig is dan het misschien lijkt. We zijn hier om de maximale vorm van onszelf te worden. Kimpens boeken zijn erdoor geïnspireerd en verkopen als een trein. Maar wat is zijn geheim? Luister zondagochtend om 7 uur naar mijn gesprek met Geert Kimpen in Dit is de Zondag.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 Het Rotterdam Philharmonic Kerkje Festival. De wereld van Witte de Wit. 24 uur cultuur. De internationale keuze van de Rotterdamse Schouwburg. Ga voor het complete festivaloverzicht naar rotterdamfestivals.nl. Die rot vliegen!